Cameron zegt in een interview dat hij zelf prostaatkanker heeft gehad. Hij kreeg de diagnose pas nadat hij op een screening had aangedrongen. Cameron voegt zich met de oproep bij een grotere groep Britse politici en prominenten... die vindt dat er een vorm van testen moet komen om die ziekte eerder op te sporen. De Britse Nationale Screening Commissie doet naar verwachting dit jaar nog een aanbeveling aan de regering. In Bosnië zijn presidentsverkiezingen in het Servische deel van het land... gewonnen door de rechterhand van de vorige president. Sinisha Karan kreeg een nipte meerderheid van 50,9 van de stemmen. Dat is de voorlopige uitslag van de kiescommissie. Karan is een bondgenoot van de vorige president Dodik. Die werd deze zomer veroordeeld omdat hij de vredesakkoorden van 1995 had tegengewerkt. De Servische Republiek is een autonoom deel binnen Bosnië en Herzegovina. Oud-president Dodik heeft gedreigd het gebied af te scheiden. Door gladheid zijn gisteravond in het noorden van het land meerdere ongelukken gebeurd. Zo waren er botsingen en ongelukken in Emmen en in Grauw in Friesland. De schade bleef beperkt. De afsluitdijk richting Noord-Holland bleef een tijdje dicht na een ongeluk tijdens een regenbui. Het weer, de dag begint bewolkt, met vandaag ook soms een bui. Voor zon is nauwelijks ruimte. Het wordt 5 graden in Groningen tot lokaal 8 graden in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 Iedereen daarna. Ik heb getwijfeld over België. Want dat taaltje is zozaan. Stond zelfs in dubio, maar ik nam geen enkel risico. Ik heb getwijfeld over België.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 Something louder, deeper, feeling round for something new, new, new. Z ZFM. Try, try. It is my sweet little story. Then it's me, try, try, try, try, try, try, try, try, try, try, sweet little story. that makes me, dry. Dry, try, try, try, try, try, sweet little story. that makes me, dry. Dry, try, try, it makes